Dit is les 61 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. Voor u ligt het laatste lesboekje van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. In de volgende lessen zullen we er nog enkele nieuwe zaken bijleren. Maar de nadruk zal toch liggen op een grondige herhaling van datgene wat we in de loop van de cursus hebben geleerd. Met behulp van de in deze lessen opgenomen oefeningen kunt u terdege nagaan of u de geleerde grammaticale stof en de woorden zodanig kunt gebruiken dat u zich in het Spaanse leven van alle dag kunt redden. We beginnen deze les met een paar nieuwe woorden. Zegt u ze in het Spaans na en controleert telkens uw uitspraak. El portero. El portero. De portier. La camarera. La camarera. Het kamermeisje. La recepción. La recepción. De receptie. El ascensor. El ascensor. De lift. El equipaje. El equipaje. De bagage. Subir. Subir. Naar boven brengen. Aparcar. Aparcar. Parkeren. Possible. Possible. Mogelijk. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Het kamermeisje. La camarera. Mogelijk. Possible. De bagage. El equipaje. Naar boven brengen. Subir. De receptie. La recepción. Parkeren. Aparcar. De lift. El ascensor. De portier. El portero. Opmerking? Aparcar is een regelmatig werkwoord. Deze nieuwe woorden gaan we direct in praktijk brengen in een gesprek dat u in Spanje zou kunnen voeren als u een kamer in een hotel zoekt. Geef de volgende Nederlandse zinnen in het Spaans weer en vergeet niet uzelf na elke zin te controleren. In het hotel. En el hotel. Goedemiddag, juffrouw. Buenas tardes, señorita. Ik ben zojuist in deze stad aangekomen en zoek logies voor twee of drie dagen. Acabo de llegar a esta ciudad y busco alojamiento para dos o tres días. Hebt u kamers vrij met douche of bad? Tienen habitaciones libres con ducha o baño? Ik wens een eenpersoonskamer, een rustige als het mogelijk is. Deseo una habitación individual, una tranquila si es posible. ¿Conecte la cámara, zien? ¿Puedo ver la habitación? Ja, meneer, wacht u een ogenblik alstublieft. Sí, señor. Espere un momento, por favor. Ik ga de portier roepen. Voy a llamar al portero. Manolo, brengt meneer naar kamer 33, op de derde verdieping. Manolo, lleva al señor a la habitación 33, del tercer piso. Weest u zo goed om mij te volgen. Daar is de lift. Haga el favor de seguirme. Allí está el ascensor. Dit is de kamer. De grijze deur is die van de badkamer. Esta is la habitación. La puerta gris is la del cuarto de baño. En die is die van het balkon. ...y aquella is la del balcón. Volgt u mij. Ik laat u zien hoe de douche werkt. Sigame. Le dejo ver hoe funciona la ducha. Lijkt de kamer u goed? Le parece bien la habitación? Ja, ik vind hem leuk. Ik zal hem nemen. Sí. Me gusta, la tomaré. ¿Wilt u nu de in te vullen ¿Quiere volver ahora a la recepción para llenar unos formularios y entregar su pasaporte? ¿Dónde está su equipaje? Ik stuur iemand om uw koffers naar boven te brengen. Mando a alguien para subir sus maletas. Alles ligt in de auto die ik voor het hotel geparkeerd heb. Todo está en el coche que he aparcado delante del hotel. Kunt u mij zeggen waar ik mijn auto kan parkeren? Is er een garage? Puede decirme dónde puedo aparcar mi coche? Hay un garaje? Ja, meneer. Naast dit gebouw. Sí, señor. Al lado de este edificio. Kijkt u door dat raam en u ziet hem daar links. Mire por esa ventana y lo ve allí a la izquierda. Wist u zo goed om dit formulier in te vullen? uw naam en achternaam, uw woonplaats en adres. Haga el favor de llenar este formulario, su nombre y apellido, su domicilio y dirección. Ik wens dat u geniet van het verblijf in onze stad. Le deseo que disfrute de la estancia en nuestra ciudad. Hier hebt u de sleutel. Aqui tiene la llave. Dank u. Maar ik zou nog graag willen weten hoe laat ze in het restaurant het eten serveren. Gracias. Pero todavía quisiera saber a qué hora sirven las comidas en el restaurant. Het ontbijt van 9 tot 11. De lunch van 1 tot 3. En het avondeten van 8 tot 11 in de eetzaal die zich op de begane grond bevindt. El desayuno de 9 a 11, El almuerzo de 1 a 3 en de cena de 8 a 11 in het comedor die staat in de planta baja. Bovendien is er op de tweede verdieping een bar die tot 2 uur s'nachts open is. ...en waar men tapas serveert. Además, en el segundo piso... ...hay un bar que está abierto... ...hasta las 2 de la noche... ...y donde se sirven las tapas. Maar als u liever op de kamer ontbijt... ...dan kunt u het per telefoon regelen. Pero si prefiere desayunar... ...en la habitación... Entonces puede arreglarlo por el teléfono. Oh, ja yeah. Ik heb enkele vuile overhemden. Ah, sí. Tengo unas camisas sucias. Ik zeg het aan het kamermeisje. Se lo digo a la camarera. Ze kunnen ze voor u hier in het hotel wassen. Pueden lavárselas aquí en el hotel. Vraagt u haar ook, alstublieft of ze mij nog een kussen en een deken meer brengt. Por favor, pídale también que me traiga otra almohada y una manta más. Is er een kapsalon hier dichtbij? Hay una peluquería cerca de aquí? Ik kan u de onze aanbevelen. Le puedo recomendar la nuestra. Pero lo siento, ahora ya está cerrada. Mañana está abierta desde las ocho. Entonces espero hasta mañana. Dank y tot ziens. Gracias y hasta luego. In de loop van de cursus hebben we kennis gemaakt met de telwoorden. Kijkt u nog maar eens naar de lessen 13, 14 en 30. We zullen er nu nog iets bij leren. Zegt u de Spaanse woorden na: medio. medio. Een half. Un cuarto. Un cuarto. Un vierde. Tres cuartos. Tres cuartos. Drí vierde. Un tercio. Un tercio. Un derde. Dos tercios. Dos tercios. Twe derde. Cuatro quintos. Cuatro quintos. 4 vijfde 9 decimos 9 decimos 9 tiende U zult zelf al wel hebben geconstateerd dat men in het Spaans eerst het hoofdtelwoord gebruikt en daarna een rangtelwoord. Behalve bij 1 staan de rangtelwoorden in het meervoud. We gaan het nu zelf proberen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans en controleer uzelf telkens nauwkeurig. Een derde. Een tercio. Drie vierde. Tres cuartos. Drie vijfde. Tres quintos. Een tiende. Een décimo. Vier negende. 4 novenos. Twee derde. Dos tercios. een vierde, Un cuarto. Zes zevende. Seis séptimos, Vijf achtste. Cinco octavos. een zesde. Sexto. procent geven we in het Spaans weer met porciento men ziet het ook als volgt geschreven porcien zegt u eens na procent negen procent, 40%. 40%. 96%. 96%. En nu doen we het weer zelf. Zeg direct in het Spaans. drie procent. 35%. 73%. 73%. De volgende getallen leest men in het Spaans als volgt: Dos 1,25, 3,80, 3,80, 0,70, 0,70, 0,0, zeg nu zelf de volgende decimale getallen in het Spaans. 37,50. 37,50 368,40 368,40. 1,17. 1,17. 147,23. 147,23. zeventien, 0,62. Zegt u eerst de voorbeeldsomme eens na. 7 plus 3 is 10. 7 en 3 zijn 10. 7 min 6 is 1. 7 6 is 1. 3 maal 3 is 9. 3 multiplicado door 3 son 9. 10 gedeeld door 2 is 5. 10 dividido por 2 son 5. Ook dit is bepaald niet moeilijk. Maar let u wel op het gebruik van son bij getallen hoger dan 1. We gaan het weer zelf proberen. Zegt u de volgende rekensommen in het Spaans en controleer steeds uw uitspraak. 25 plus 25 is 50. 25 zijn 50. 24 gedeeld door 4 is 6. 24 dividido por 4 zijn 6. 70 min 69 is 1. 70 minus 69 is 1. 1 plus 1 is 2. 1 y 1 son 2. 1 mal 1 is 1. 1 multiplicado por 1 is 1. 40 gedeeld door 8 is 5. 40 dividido por 8 zijn 5. Voordat we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren we er nog een paar nieuwe woorden bij. Zegt u ze na? La zapateria. De schoenenwinkel. Een paar zapatos een paar schoenen. Zapatos de verano. Zomerschoenen. Estrecho. Smal. Ancho. Breed. Probarse. Proberen. Ir bien. Goed passen. Apretar. Knellen. El modelo. Het model. El numero. De maat. Kalzar. Dragen. quedarse con algo. Iets houden. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans en controleer uw uitspraak. Knellen. Apretar. Goed passen. Ir bien. De schoenenwinkel. La zapateria. Het model. El modelo. Zomerschoenen. Zapatos de verano. Iets houden. Quedarse con algo. The El número. Prober. Probarse. Small. Estrecho. Dragen. Calzar. Par Un par de zapatos. Breed. Ancho. Opmerkingen. Calzar is een regelmatig werkwoord. Apretar is een werkwoord met de tweeklank I-E. Probarse is een wederkerend werkwoord met de tweeklank U-E. In de leesoefening van deze les komen enkele woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na, dan komen ze u straks vertrouwd voor: Asturias, Asturias, Asturië, La Lengua, La Lengua, De Taal. Sufrir, sufrir, lijden, la regresión, la regresión, de teruggang, según, según, volgens, entender, entender, Verstaan. Comparar con Comparar con. vergelijken Disminuir. Disminuir. Verminderen. Enseñar. Enseñar. Onderwijzen. Despertar. Despertar. Wekken. Los jóvenes. Los jóvenes. De jongeren. Sobrar. Sobrar. Resteren. La calidad. La calidad. De kwaliteit. Opmerkingen. Comparar, enseñar, sobrar en sufrir zijn regelmatige werkwoorden. Entender en despertar zijn werkwoorden met de twee klank ie. Disminuir ondergaat de y krekwisseling Dit is les 62 van uw cursus. Geprogrammeerd Levend Spaans. We beginnen deze les met het leren van enkele woorden en uitdrukkingen die u van pas zullen komen als u in Spanje een discussie aangaat. Zegt u de Spaanse woorden en uitdrukkingen na: Creer. Creer. Denken. Geloven. Cambiar. Cambiar. Veranderen. La opinión. La opinión. De mening. En mi opinión. En mi opinión. Naar mijn mening. Opinar de. Opinar de. Menen. En cuanto a. En cuanto a wat betreft. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Het eens zijn. Tratar de. Tratar de. Handelen over. Gaan over. Se trata de. Se trata de. Het gaat over. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De mening. La opinión. Wat betreft. En cuanto a. Veranderen. Cambiar. Menen. Opinar de. Het gaat over Se trata de Denken, geloven Creer Naar mijn mening en mijn opinion, Handelen over, gaan over Tratar de Het eens zijn Estar de acuerdo Opmerking, opinar, tratar en creër zijn regelmatige werkwoorden. We gaan de nieuwe woorden in de praktijk toepassen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Wat wil je hiermee zeggen? ¿Qué Waar gaat het over? De ke trata? Ik moet je iets belangrijks vertellen. Het gaat om het volgende. Tengo que contarte algo importante. Se trata de lo siguiente. Het lijkt mij dat ik er recht op heb mijn mening te zeggen. Me parece que tengo derecho a decir mi opinión. Waar gaat dit boek over? De que trata este libro? Ik weet het niet. Ik heb het niet gelezen. No lo sé. No lo he leído. Ik hou niet van lezen. No me gusta leer. Gelooft u dat de televisie de gewoontes van de jongeren heeft veranderd? Que la ha las de los Het is erg belangrijk zo spoedig mogelijk te weten wat de autoriteiten over dit probleem van mening zijn. Es muy importante saber lo antes posible qué opinan las autoridades de este problema. Het is een erg interessante film als ik me niet vergis. Es una película muy interesante, si no me equivoco. Ik kan hem je aanbevelen. Te la puedo recomendar. U hebt gelijk. Wat dit betreft, zijn we van mening veranderd. Usted tiene razón. En cuanto esto, hemos cambiado de opinión. Dit artikel lijkt mij nogal vreemd. Het gaat over het leven in de 25e eeuw. Este artículo me parece bastante extraño. Trata de la vida en el siglo XXV. Onze verpleegsters hebben naar mijn mening weinig ervaring. Nuestras enfermeras tienen, en mi opinión, poca experiencia. Het beste wat ze zouden kunnen doen, is enkele speciale cursussen te volgen. Lo mejor que podrían hacer, es seguir unos cursos especiales. Wat de directeur betreft, hij is het met ons eens. En cuanto al director, él está de acuerdo con nosotros. We begrijpen niet waarom de vertegenwoordigers van de Engelse maatschappijen besloten terug te gaan. In het Nederlands gebruiken we een bijzondere constructie om de eerste persoon meervoud van de gebiedende wijs te vormen, zoals... Laten we een ogenblik wachten. Laten we hem schrijven, enzovoort. We zullen nu leren hoe we dit in het Spaans weergeven. Zegt u eens na. Esperemos un momento. Laten we een ogenblik wachten. Comamos. Laten we eten. Salgamos. Laten we vertrekken. Escribamosle. Laten we hem schrijven. No le escribamos. Laten we hem niet schrijven. U hebt het zelf al geconstateerd. In het Spaans gebruikt men in dit geval de eerste persoon meervoud van de subjuntivo tegenwoordige tijd. Voor de plaatsing van de voornaamwoorden gelden de ons al bekende regels. In een bevestigende zin wordt het voornaamwoord achter de vorm van de gebiedende wijs geplaatst. Als het nodig mocht zijn, wordt op de werkwoordsvorm een klemtoonteken geplaatst. In een ontkennende zin plaatsen we behalve het woordje no ook het voornaamwoord voor de werkwoordsvorm. Zegt u ook de volgende vormen van de gebiedende wijs eens na. No nos levantemos antes de las nueve. Laten we niet voor negen uur opstaan. Levantémonos a las 6. Laten we om zes uur opstaan. No nos quedemos más tiempo. Laten we niet langer blijven. Quedémonos aquí. Laten we hier blijven. In de bevestigende zinnen verliezen de wederkerende werkwoorden de S. Nu weer een oefening over deze nieuwe leerstof. Geef de volgende Nederlandse zinnen in het Spaans weer. Telkens volg de juiste zin ter controle. Laten we doorgaan. Sigamos. Laten we goede vrienden zijn. Seamos buenos amigos. Laten we hem zeggen dat we haar gezien hebben. Digámosle que la hemos visto. Laten we ons op het reisbureau op de hoogte stellen. Informémonos en la agencia de viajes. Het is niet waar. Laten we het niet geloven. No es verdad. No lo creamos. Laten we rechts afslaan. Doblemos a la derecha. De trein is al aangekomen. Laten we afscheid nemen van onze vrienden. Ja ha llegado el tren. Despidámonos de nuestros amigos. We gaan er nog een paar nieuwe woorden bijleren. Zegt u de Spaanse woorden na. Ponen una película. Ponen una película. Er draait een film. La película policiaca. La película policiaca. De detective film. La película en colores. La película en colores. De kleurenfilm. Los títulos. Los títulos. De ondertiteling. Wat voor een soort. El director. De regisseur. La función. De voorstelling. La función de tarde. La función de tarde. De middagvoorstelling. Terminar. Terminar. Eindigen. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De regisseur. El director. De middagvoorstelling. La función de tarde. Eindigen. Terminar. De film. La película en colores. Er draait een film. Ponen una película. De ondertiteling. Los títulos. De detective film. La película policiaca. Wat voor een soort? Que clase de? De voorstelling. La función. Opmerking. Terminar is een regelmatig werkwoord. We gaan deze woorden in praktijk brengen in een gesprek over de bioscoop. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans. De bioscoop. El cine. Lijkt het je goed dat we vanavond naar de bioscoop gaan? Te parece bien que vayamos al cine esta noche? Ja, ik heb zin om naar de bioscoop te gaan. Sí, tengo ganas de ir al cine. Welke film draait er? Que película ponen? Ik zou graag een of andere Spaanse film willen zien. Quisiera ver alguna película española. Laten we in de krant kijken. Miremos en el periódico. In de Paris draait de calle mayor. En el Paris ponen la calle mayor. Het is een kleurenfilm, gesproken in het Spaans maar met ondertiteling in het Engels. Es una película en colores, hablada en español, pero con títulos en inglés. Wat voor soort film is het? Qué clase de película es? En wie is de regisseur? ¿Y quién es el director? Je weet al dat ik detective films niet leuk vind. Ya sabes que a mí no me gustan las películas policíacas. No, se trata de la vida de una cantante desconocida. Es la nueva película de Ramírez. ¿O ya la has visto? Nee, ik ken deze van Ramírez niet. No, no conozco esta de Ramírez. Hoe laat begint de voorstelling en wanneer eindigt die? A qué hora empieza la función y cuándo termina? Hij begint om negen uur en eindigt om elf uur s'avonds. Empieza a las nueve? En de la noche. Zijn er geen middagvoorstellingen? No hay funciones de tarde? Ik ben erg moe. Ik wil vroeg naar bed gaan. Estoy muy cansada. Quiero acostarme temprano. Laten we morgen gaan. Het zal beter zijn. Vayamos mañana. Será mejor. Goed. Ik ga twee toegangskaartjes voor vrijdagavond bespreken. Bueno, voy a reservar dos entradas para el viernes por la noche. In de bioscoop. In el cine. Kijk, mijn zitplaats is bezet. Mira, mi asiento está ocupado. Excuseert u mij, meneer. Ik geloof dat u zich in het nummer vergist hebt. Perdóneme, señor. Creo que usted se ha equivocado de número. Nee, vrouw. U bent het die zich vergist. No, señorita. Es usted quien se equivoca. Deze zitplaats is van mij. Este asiento es mío. Zie je het goed? Best bien? Zou je het van mijn plaats niet beter zien? No verías mejor desde mi sitio? Nee, dank je. Ik zie het erg goed. No gracias. Veo muy bien. Voordat we aan de laatste oefening van deze les beginnen... leren we er nog een paar nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. La guía telefónica. De telefoongids. El número de teléfono. Het telefoonnummer. Telefonear. Telefoneren. La cabina telefónica. De telefooncel. La ficha. De telefoonmunt. La linea. De lijn. Hablar más alto. Luider spreken. Quién habla? Met wie spreek ik? El telegrama. Het telegram. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans en controleer uw uitspraak. De telefoonmunt. La ficha. Met wie spreek ik? Quién habla? Het telegram. El telegrama. De telefoongids. La guía telefónica. Luider spreken. Hablar más alto. Telefoneren. Telefonear Het telefoonnummer El nummer de telefono De lijn La linea De telefooncel La cabina telefónica Opmerking: Telefonear is een regelmatig werkwoord. In de laatste oefening van deze les gaan we een telefoongesprek voeren. Eens kijken of u zich ook in deze situatie kunt redden. Geef de gegeven Nederlandse zinnen in het Spaans weer en controleer uw antwoord en uw uitspraak na iedere zin. Een telefoongesprek Una llamada telefónica Hebt u een telefoongids? ¿Tiene usted una guía telefónica? ¿Me puede ayudar a buscar el número del señor Paredes? is zijn ¿Cuál es su número de teléfono? kan ik ¿Dónde puedo telefonear? In de telefooncel nummer 2, naast de deur van de eetzaal. In de cabine telefónica nummer 2, al lado de la puerta del comedor. Wees u zo goed om mij een telefoonmunt te geven. Haga el favor de darme una ficha. Is meneer Paredes aanwezig? Is meneer Paredes aanwezig? Het spijt me. U hebt zich in het nummer vergist. Lo siento. Se ha equivocado de numero. U belt opnieuw, maar moet wachten omdat de lijn bezet is. Usted vuelve a llamar, pero tiene que esperar porque la línea está ocupada. Ik wil met meneer Paredes spreken. Quiero hablar con el señor Paredes. ¿Met quién spreek? Ik? ¿Quién habla? Ik u niet. ¿Kunt u no lo entiendo. ¿Puede hablar un poco más alto? Excuse hoor niets. Perdóneme, no oigo nada. U gaat terug naar de receptie. Usted vuelve a la recepción. Ik wil een telegram sturen. Het is onmogelijk hier te telefoneren. Quiero mandar un telegrama. Es imposible telefonear aquí.